Freddy van met het NOS-journaal. De aartsbisschop Desmond Tutu heeft kritiek op het voornemen van VVD, CDA en PVV om op ontwikkelingshulp te bezuinigen. Tutu verwoordt die kritiek in een ingezonden brief in Dagblad Trouw. De aartsbisschop zegt dat hij teleurgesteld is over het verlagen van de financiële hulp. Vooral ook omdat Nederland daarmee zijn rol als inspirerend gidsland opgeeft. Eerder uitte onder andere Microsoft oprichter Bill Gates ook kritiek op het Nederlandse voornemen.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 Een derde van de Franse kiezers weet nog niet op wie ze gaan stemmen. Dat blijkt uit een peiling van de Franse krant Le Parisien. Over een kleine week beginnen de Franse presidentsverkiezingen. Aan de eerste ronde doen tien kandidaten mee. De tweede ronde, op 6 mei, gaat vermoedelijk tussen de huidige president Nicolas Sarkozy en François Hollande van de Socialistische Partij. Het weer. Eerst in het oosten nog wat zon. In de middag vanuit het westen regen. Door 10 graden in het westen tot 12 in het oosten. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ook steeds relatief veel files. De langste staan op de A9 ook maar richting Almsteveen. Tussen Beverwijk en Knoop het Raasdorp, 9 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Harmelen 3 en bij Maan ook 3 kilometer. Andere kant op, A12 richting Den Haag. Staat tussen Zevenhuis en Zoetermeer ook 3 kilometer. Door een ongeluk is de weg helemaal dicht. Voor de richting Den Haag kun je het beste omrijden via Alfa aan de Rijn. En Leiden via de N11 en de A4. En dat doe je bij Bodegraven. Op de A8 Zwolle richting Amersfoort. Staat tussen Amersfoort, Vathorst en Knoop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 Above the waistline sunshine mm.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 Dat was Smurhead en One Night in Bangkok. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En het is uh, even na vier uur. Welkom bij het derde en laatste uur weer van Zondag in Kermeland. Wat hebben we om in het uh, derde uur, Robert -Jan? Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Jinte. Het gedicht van de dag om kwart voor vijf. En het heet Zandvoort aan de zee. In de ruimste zin van het woord uiteraard. Uh, verder hebben we natuurlijk de ontknoping van de Amstel Gold Race. Ze zijn ongeveer op 29 kilometer van de finish. Er is een kop. Groep van zes man, met geen Rabo-renners daartussen, daar tussen deze zes man. Maar de voorsprong die ze hebben is inmiddels geslonken naar 1 minuut 12. Dus Zo, dat gaat snel. Dus we verwachten een uh, massa-sprint aan het eind. Het is genoeg reden om te blijven luisteren uh, naar het komende en laatste uur van uh, zondag in Kennemaland. Dit is ZFM.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 I swear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 The light where I'm Zo, de zondagmiddag even de voetjes van de vloer. Jawel. En dat tijd we samen met de Black Eyed Peas. Je hoort Meet Me Halfway. Inmiddels kwart over vier geworden. Zullen we even naar de tussenstanden gaan kijken? Op het zo van de Eredivisie. Doen we. Doen we. Half drie gestart. Ajax tegen de Graafschap. Daar staat het nog steeds 3 tegen 1. Dan Vitesse tegen Ado Den Haag 1-0. En FC Utrecht is lekker op dreven tegen VVV Venlo. Daar staat het momenteel 4-2. Ja, en dan gaan we even kijken naar de uh, Amstel Gold Race en dan hebben we het over wielrennen. Ze zijn op 26 kilometer van de finish en uh, het peloton is weer uh, hergroepeerd. Ja, af en toe nog een, een ontsnapper, maar die zit dan slechts op 36 seconden van het peloton. Dus iedereen maakt zich op voor de finale van de Amstel Gold Race. Tot zover weer het sportnieuws bij CfM. Zondag in Kermelands. Gisteren zijn door zij nogal problemen met haar moeder en haar vader. En Monika die woont nu voor een tijdje bij de moeder op een kamer. En toen de school was afgelopen liepen we langs het huis op nummer zeven. Het huis van Monika, maar niemand wist of ze was geweest. We vonden het was spannend, want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was Maar s'avonds zei mijn zusje dat, zelf gezien had dat er binnen licht was Ze zei die dag daarna, ik wil met jullie wat praten. Het gaat niet goed bij Monika in huis, dat heb je nu daarin gegaan is Monika op school terugkomen. Ze was een beetje stil en soms dan leek het dat ze bijna zat te kloppen. We vroegen wel eens wat er was gebeurd en over ouders gingen scheiden. Maar Monika liet haalde dan haar schouders op.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 De Nederpop op de Stamvoortse Radio. Joris Circus Custers en Monica. Nou, we gaan nog even naar de Amsterdam Race kijken, Albert-Jan. Heb je daar nog nieuws over? Ja, ze zijn op 22 kilometer van de finish genaderd. En het is allemaal weer ja, het is een beetje een stuivertje wisselen aan de kop van het peloton. Ze zijn wel weer samengevoegd tot één groot geheel. En als je daarna gaat dat op een gegeven moment zes ontvluchters, toch ruim 18 minuten voorsprong hadden. 18 minuten. En, en dan één dus, uh, grote. Nou, nu de finale begint, is dus iedereen weer bij elkaar. Nog even voor de raceliefhebbers even twee berichtjes. Allereerst even over het circuitpark Zandvoort. Want in het weekend van 4 tot en met 6 mei komt er een nieuw evenement naar het circuit. De ADAC Masters 2012. Van 4 tot en met 6 mei aanstaan is het ADAC Master weekend, Masters weekend voor het eerste gast op het circuitpark Zandvoort. Het Duitse evenement biedt een gevarieerd raceprogramma met wedstrijden voor sportswagens, formulewagens en tourwagens in de klassen ADAC GT Masters. De Formule ADAC. De ATS Formule 3 Cup. En de ADAC Procar. Dat belooft een vol startveld. En spectaculaire races. Waarbij ook diverse Nederlandse teams en rijders in actie komen. Dus, races die we hebben, vast in de nieuwe agenda. Weekend van 4 tot en met 6 mei. ADAC Masters, Masters op het circuitpark Zandvoort. Dan heb ik voor u ook nog even de uitslag van de Formule 1. Die vanmorgen verreden werd in China. Verrassende winnaar: Nico Rosberg. Sinds jaren dag uh, met Mercedes uh, niet in. Een, een, geen uh, race gewonnen. Maar vandaag is het dan wel zo het geval geweest. Op de tweede plaats is geëindigd uh, Jensen Button op 3 Hamilton. Het vernein zat hem in de staart, want in de, tegen de bandenslijtage vielen een aantal uh, coureurs terug. Waardoor Button en Hamilton aan een opmars konden beginnen. Maar Nico Rosberg reed zonder al te veel problemen naar de finale. En de wereldkampioen van verleden jaar. Waar is die? Vertel. Vertel. Nou, die was uh, iets lager. Die was 60 geworden, geloof ik, even uit mijn hoofd. Maar die. Uh, die, kon het ook, die had de dus banden daar ook versleten en kon het gewoon niet bijbenen. Oké, okay, dat, dat is wat... een mooie overwinning van Nico Rosberg. Het Formule 1 nieuws bij CFM zondag in Kennemeland. En we gaan weer eens even kijken in de hitlijsten van tegenwoordig, de Euro Breakdown. Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 bij CFM. En deze van John Major staat daarin ook genoteerd. Did you know that you could be wrong and swear you're right?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 En de kort hoef je dat uh, niet alleen maar meer te denken... ...maar dan kan je het gewoon zien op CFM TV... ...of we helemaal alleen zijn. Nee. Dat denk ik, vandaar we zitten er nog wel een paar in de studio... ...en het Gastelsplein. You're Jordan Tiffany en I Think We're Alone Now. Daarmee is het half vijf geweest. Tijd voor het Dier van de Week. Ja, en het Dier van de Week luistert naar de naam Jinte. En Jinte is een leuke en pittige poes... ...die een eigen willetje heeft. Ze houdt er niet van om opgetild te worden. Doe je dat dan toch, dan geeft ze je een knootje. Stiekem is ze wel best, best wel gek op aandacht. Het moet alleen al haar manier en op haar moment zijn. Als ze naar je toe komt en kopjes gaat geven, dan geeft ze aan dat het toestemming is om haar te aaien en te knuffelen. Voor soortgenootjes is ze niet zo lief. Een huis voor haar alleen is dan ook het beste. Vanwege haar pittige karakter is het beter om niet al te kleine kinderen in huis te hebben. Verder gaat deze dame erg graag naar buiten. dus een huis met een tuin. Staat hoog op haar verlanglijst. Bent u gevallen voor deze kat Jinte? Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken. En dan gaat u naar het Dierenthuis, Kermaland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. 023 571 3888 023 571 388 En ik ben er welkom van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Meer informatie op www.dierenthuis Dat wat betreft Jinten, het dier van de week bij CFM. En Joop van Nes, die is vandaag jarig. Joop, van harte gefeliciteerd. Van harte namens Hammershel, CFM, en deze is voor jou. Oh, I could hide the wings of the blue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 Steve. Stil op de radio, dat nou, kan ook gebeuren natuurlijk. Techniek blijft techniek. Dus wat dat betreft, we hebben weer een plaatje voor je. Dus Duran, Duran en de Wa Boys uit de jaren 80. Wild Boys. Zondag in Kerenland, je de wild boys. Ja, eh, nog even een internationaal voetbalbericht, want de, de, ja, de transfercarrousel die begint ook alweer te draaien. En allereerst is het de Tottenham Hotspur vleugelspeler Gareth Bale staat bovenaan de verlanglijst van Barcelona. Volgens Daily Mail moet de linkspoot uit Wales de opvolger worden van Erik Abidal. De Fransman staat langere tijd aan de kant in verband met een levertransplantatie. Ook Arsenal topscorer Robbie van Persie zou in beeld zijn bij de Catalanen. Nou, dan heb je een mooie mooie voorhoede. Lionel Messi eh, samen met Robin van Persie. Goed, we gaan het volgen en ik ben erg benieuwd wat daaruit komt. Oké, okay, zo dadelijk over een tweetal platen: Het gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar CFM Sandvoorts. Schoon in de schule, die jungs haben gelacht. Doch meer had ze überhaupt nichts ausgemacht. Ze waren zo süß, ihre Beine so lang. Bin vast een jaar in ihren balletkurs gegaan.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 sna ich haben als Baby schon den Vater im Griff Sie geben alles wenn sie irgendwas wollen und du weißt daran nie wenn sie schmollen Du machst dich lächerlich und lässt dich verhaun Damit die Mädels einmal nur rüberschauen Sie pushen backern und stürzen Plenten ohne dafür eine Partei zu gründen Wie sie gehen und stehen wie sie. Ansehen und schon öffnet sich zich Herz oh, Uit als een koers zullen we maar zeggen. Vrouwen Riekerin die wet. Jorge Rosje Cicero. Belevert het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. TV. ZFM Text TV op kanaal 45. TV. TV. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40 toe. En hier is Abel en onderweg. En zo meteen het gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar SFM Zandvoort. Ik doe de dicht. wat straat lijkt er. Vluchten, ik stap de beurs Mensen lijken te kijken Maar ik wil ze ontwijken Voordat ze mij Wat je nu ziet, wil je dansen mee? Nog weer even onderweg tezamen met Abel. Ik denk dat het gebeurt, vrienden. Het is kwart voor vijf, gedicht van de dag bij CFM. Zandvoort aan zee. Ga je mee? ...naar Zandvoort aan zee... ...lekker liggend bruin gebrand... ...op dat Zandvoortse strand. Geen Bloemendaal, Noordwijk of saint -Tropez. ...nee, Zandvoort aan zee. Met de voeten in de zee denk ik aan jou... ...mijn gedachten gaan mee... ...maar de persoon van wie ik hou. Als ik keek naar die golven die over mijn voeten gaan... ...en die alle gedachten bedolven...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 ...dwalen mijn ogen naar de zwaar, zwarte horizon... ...waarmee ik overdag eindeloos ver kijken kon. Waar de stralende blauwe golven het warme zand bedolven. Nu heeft het plaats gemaakt voor zwarte, donkere golven. Het kille, natte strand eindeloos lang. Mijn voeten worden onder het vocht te gezand bedolven. Ik draai me af van het water af...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 Is hij mooi of mooi? Het gedicht van de dag bij zondag in Kermeland. Elke week doen we dat bij Sanford op zaterdag, zo rond kwart voor vijf. Dan hebben wij een gedicht van de week. Heb je ook een gedicht voor ons? Laat het ons weten. En stuur jouw gedicht naar redactie.cfmsanford.nl Redactie.cfmsanford.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. Over Sanford gesproken, hier is de parel aan de zee. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kriep in een buik, heen met de natuur. Ik niet met volle tuin. Je schardonnee, hou van jou zand voor. Maar aan de zee. Weg van alle zorgen, lach als in de stam. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Echt vol volvloed je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind spelend in het zand hij, hij, hij, zit er niet met volle teugel. Rond of de groef, dromen in de dagen, een feest tot morgen vroeg, ja. ja.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 Jawel, jawel, jawel. Bij uh, CFM en de uh, Lady Love. Bijna alweer aan het einde komen van deze zondag in Kennemerland. Maar je hebt nog wat voor ons gemist. Hè? De eindstanden van de wedstrijden die om half drie gestart zijn. Dat zijn uh, FC, uh, nee, Ajax tegen De Graafschap. 3-1 de eindstand. Dan Vitesse tegen ADO Den Haag. 1-0 is het daar geworden. En tot slot uh, FC Utrecht tegen VVV Velo. 4-2. En de wedstrijd die om half 1 gestart is. Nog even meenemen. FC Groningen tegen Roda JC 0-1. Om half vijf is er nog één wedstrijd gestart. Heer Almelo tegen RKC Waalwijk. Tussenstap van die wedstrijd 0-0. 0-0. Dit -0. is van uit 0-0. Tot zover weer de standen in de eredivisie. Ben je weer helemaal bij bij zondag in Kennemerland? Ja, dat was hem alweer, Albert-Jan. Het zit er weer op. Het zit er weer op. Volgende week mogen we weer zondag in Kennemelanden. Ja, zeker weten, okay. zeker weten. Nou, dan gaan we we dat doen? In, uh... Ja, we gaan eerst zossen en dan gaan we zikken. Dus is is ja, voor nou, op kijk. zaterdag en dan zondag in Kennemerland. Dus het komende weekend zijn wij we weer paraat voor u en dan kunt u weer genieten van lokaal en internationaal nieuws en voetbalberichten. En noemt u maar op. Ik bedank uh, jullie allemaal voor het luisteren naar zondag in Kennemerland. Volgende week daar zijn we er weer tussen 2 en 5 uur en we worden herhaald aankomende dinsdag van 8 tot 11 uur. En de uh, zus wordt herhaald van 8 tot 10 of 8 tot 11 op de maandag. Op de maandag. Dus we zijn er nog wel even een paar keer. Bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer. Some Dag. Zinlang tijd. That a really might you made. Half things just might you swear and curse. When you're chewing on last gristle. That grumble, give a whistle. And whistle help things turn out for the best.